Op de Noordzee worden drie mensen vermist. Ze horen bij de bemanning van een schip dat ter hoogte van Oog met een vissersboot in aanvaring kwam. Het schip dat een boorplatform bewaakte is gezonken. De aanvaring was rond half twee vannacht... bij een boorplatform zo'n 40 kilometer uit de kust. Over de oorzaak is nog niets bekend. Na de aanvaring zag de bemanning van de vissersboot... vijf mensen aan het dek van het schip. Ze hadden reddingsvesten aan. Twee andere bemanningsleden konden uit het water worden gered. De kustwacht denkt dat de anderen enkele uren in zee kunnen overleven. In Nederland kunnen er op korte termijn tienduizenden banen bijkomen... als er een systeem van dienstenchecks wordt ingevoerd, zoals België dat kent. Dat staat in een rapport van adviesbureau PwC. Met een dienstencheck kan iemand tegen een gereduceerd tarief van 10 euro... bijvoorbeeld een huishoudster of tuinman inhuren... bij een bedrijf dat deze mensen in loondienst heeft. De overheid subsidieert de checks. Uit het onderzoek blijkt dat er zo'n 125.000 banen kunnen worden gecreëerd. En daarnaast zou er een flinke verschuiving van zwart naar wit werk plaatsvinden.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 Jan Emaus. Een hartelijk goede morgen, Nog één uh, uurtje nacht van het goede leven. Uh, in het komend uur verwachten wij popkenner Rex van Beuningen. Nou ja, popken zelfbenoemde popkenner Rex van Beuningen, die afreist. Uh, vanuit Limburg, naar Hilversum, om kont te doen van allerlei ontwikkelingen... in de popmuziek, in de bijzondere Franse popmuziek. Uh, en verder gaan wij spelen Het Mysterie van Emily. Daar kom ik zo op terug, naar T-Rex. Out, like an eagle in a sunbeam, ride it on out, like a you were for. Wear a tall hat, like the druid in the old days. Wear a tall hat and a tattooed gown. Ride a white swan, that like the people of a belgian. Wear your head long, baby, congo run. Place it on your forehead, say a few spells, and baby, there you go. Take a black cat, and they sit you down your shoulder. And in the morning, you'll know all you know. Uh. Mark Bolen en uh, T-Rex en Ride a White Swan. Daar begon uh, eigenlijk het succes uh, mee voor T-Rex zo'n beetje. Wel nu, wij gaan uh, thans spelen Het Mysterie van Emily. Dat zit als volgt in elkaar. Drie teksten heb ik voor me liggen. Uh, ik lees er uh, eentje voor en dan weet u over wie dat gaat. Of niet. Uh, als u al naar één tekst weet over wie we het hebben... dan uh, wint u een fantastische prijs. Les, wat is er eigenlijk te winnen? Ik heb geen idee... Een, een, een lampje voor als je s'nachts niet kunt slapen. Een lampje voor als je. Een bedlampje. Oké, okay, nee, ik ben weer er voorbij. Een bedlampje voor als je s'nachts niet kunt slapen. En als je nou s'nachts wel kunt slapen, dan is het misschien ook wel handig om zo'n bedlampje te hebben. Toch? <laughs> um, goed, fantastische prijzen. Um, en dat wordt steeds minder naarmate dat spel vordert. Dus als u na de derde tekst pas weet over wie we het hebben, wat winnen ze dan eigenlijk, Liz? Geen, geen nachtlampje voor als je wel kunt slapen. Maar, nou ja, laat maar. Uh, u, u wint een prijs. Uh, zal ik het eerste fragment maar voorlezen? Want dit geluid, er zit niemand op te wachten. Dus, in Amsterdam kan een kroegbaas problemen verwachten... als een stamgast in kennelijke staat wordt aangetroffen... Tenminste, als er een gemeentelijke controleur het etablissement betreedt... en het vergrijp officieel vaststelt. Ja, dat voelt toch wat raar, hoor. We willen hier en nu niet pleiten voor het zomaar volgieten... van ladderzatte stamgasten, maar de kroeg is toch een plek... waar bijvoorbeeld wat verdriet mag worden weggedronken. Of waar euforie nog hemelser wordt door wat geram op de schouders... en nog een rondje. We hebben heel wat te danken aan de sfeer in kroegen. Er is heel wat afgekletst. Tot nu toe dus. Vanwege controle op toerekeningsvatbaarheid van overheidswegen. In Amsterdam dus, hè. Nou, 0800-1121. Over wie gaat dit? 0800-1121. 0800-1121 Come and stare at us Gina Spector was dat. Zij uh, is geboren in Moskou. En uh, ten tijde van de glasnost uh, is ze met haar ouders naar uh, Amerika verhuisd. Studeerde klassieke piano en uh, kwam terecht in de popscene met as. En dat mag er wezen, vind ik. Um, goed, we hebben één fragment gehad in het mysterie van Emily en Annelies uit Haarlem. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij denkt te weten over wie uh, het gaat, hè? denk te weten. Het is een uh, naam die zomaar direct in mij opkwam. Ja. En of het goed is, weet ik natuurlijk niet. Ja, ik wacht vol spanning af. Oh, de naam. Uh, ik dacht aan Lodewijk Ascher. Oh, jij wacht er zo. Wil je het nog ergens anders over hebben? Dat mag ook hoor, Annelies. Nee, hoor. Nee, nee, nee, <laughs> nee, nee, nee, nee. Lodewijk Ascher. En waarom? Uh, nee, ik kan niet duidelijk zeggen waarom. Uh, uh, die naam schoot mij gelijk te binnen. En uh, ja... Ja, maar er moet iets in dat eerste fragment geweest zijn... waardoor je dacht... Hé, hey, Lodewijk ja, nee. moet het zijn. <laughs> Lodewijk moet het zijn. Ja, um, ja nee. Ik, ja, Misschien omdat ik hem niet altijd even rechtlijnig vind. En niet uh, dat je rechtlijnig moet zijn. Maar ik vind deze maatregel eigenlijk zo krom... dat je de uh, man van uh, het café... De, ja. Maar is dat. Um, met het um, gedrag van een ander. Ja, ik vind het ook wat merkwaardig, moet ik zeggen. Uh, want, uh, kijk, oké, okay, een zat klant. Uh, nou, dat is wat vol, anders. Volgieten, dat vind ik uh, misdadig. Maar ja, hoor eens. Uh, in een café worden mensen aangeschoten. Dat gebeurt. Ja, precies. En, maar wat heeft Lodewijk daarmee te maken, is mijn ja, vraag. Nou, nee, het is niet zozeer. Uh, ik vind hem nog wel meer tegenstrijdige dingen noemen. En vandaar dat die naam nou hiermee opkwam. Oh, op die manier. Wat, wat, wat bedoel je voor te tegenstrijdigheid? Nou, het voorbeeld nu met het misbruik van alcohol. Mm -hmm, ja, alleen hier is. Kijk, hij, hij is niet meer werkzaam in, in Amsterdam natuurlijk. Nee, is waar. Zijn ministeren. Dus ja, hij heeft het een beetje achter zich gelaten. Ik had niet uh, begrepen dat het een uh, specifiek Amsterdamse maatregel ja. was. Dacht jij, ik steek er nog eentje op? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Voordat dat ook niet meer mag. <lacht> ja, precies. Neem het ervan, Annelies. Ik moet je teleurstellen. Het is niet goed. Oké. Okay. Ik ga verder. Lang. Bedankt, hoor. Dag. Ja hoor. dag. We gaan naar uh, Hein van der Hoeve uit Den Haag. Dag, Hein. Goedemorgen. Goedemorgen, Hein. Um, ik wil jou verzoeken om nog eventjes je antwoord voor je te houden. Uh, ik ga namelijk uh, de twee uh, resterende teksten voorlezen. Dat betekent iets heim. Dat ziet er wel goed uit. Ja, ja, ja. ja dat ziet er heel erg goed uit. Uh, <lacht> zal ik even die andere teksten doen? Ja. Dan kan jij je eigen gelijk bevestigd horen. Nou blijkt die regelgeving op dronkenschap in een horecagelegenheid al heel lang te bestaan. Maar we deden er niks mee. Ja, wat moesten we met een blaaspijpje bij de uitgang van een kroeg gaan staan? Als je maar raak schiet, dan schiet je dus altijd raak, in zo'n geval. Het is typisch zo'n regel die je achter de hand hebt als de zaak uit de hand loopt. Maar die tijd is voorbij, zeggen ze in Amsterdam. Je krijgt er een soort 1950-Herman-dat-gevoel bij... En juist in de jaren 50 deden we juist niet aan dit soort bedeelzucht, gelukkig maar. Destijds werd inspiratie losgewold door een slok jenever. Hij zou zich in zijn graf omdraaien, als hij dit mee had moeten maken. Hij was in elk geval zijn grootste inspiratiebron kwijtgeraakt. Misschien wat overdreven, maar die bron was toch een beetje opgedroogd... als we de Amsterdamse plaatselijke overheid moeten geloven... Dronken mensen die spreken toch de waarheid. En die waarheid is decennia lang keurig en onnavolgbaar vastgelegd. Onder meer te horen geweest in dezezelfde nacht van het goede leven. Nou dan, Hein, zeg het maar. Simon Kermichelt. Ja, ik vind het briljant van jij dat je na één fragment uh, op deze gedachte kwam. Leg eens uit, wat speelde zich af in je, in je brein? Nou ja, ik zat uh, te ontbijten en voor mij uh, ligt de uh, krant, de weekkrant uh, Den Haag Centraal. Ja. En uh, op de voorpagina staat uh, een hele grote foto van uh, Simon Carmichelt, honderd ah. jaar geleden <laughs> geboren in ja. Den Haag. Ja, en toen hoorden jullie de tekst? Dus, ja, toen moest ik meteen aan uh, kroeg denken en de kroeg uh, en Carmichelt, ja, dat is wel synoniem ja. natuurlijk. Ja, ontbijt vroeg. Uh, soms, ja. ja. Als ik vroeg moet werken, ja. En jij moet vroeg werken vandaag. Ik ga vroeg beginnen vanochtend. Ja. Ja. Mag ik vragen wat je doet? Ik ben ambtenaar bij buitenlandse zaken. Aha. En met welk takenpakket? Of gaat dat, voert dat te ver op die tijdstip? Nee, dat is niet geheim. <laughs> met België en Luxemburg hou ik me bezig in de ja. Benelux. En wat, kun je wat specifieker zijn? Ja, de verhouding met Nederland. Uh, tussen Nederland en, uh, en België. Ja. Hoe is die? Uh, morgen gaat. Uh, uh, Morgen komt de Vlaamse minister-president naar Maastricht. Ontmoet daar Rutte uh -huh. met uh, vier andere ministers. En daar uh, nou ja, moeten er nog wat laatste dingen voor klaargemaakt worden. Ja. Dus uh, vandaar dat ik vroeg begin. Vandaag daar, daar stort jij straks op? Ja, met een heleboel anderen. Ja. Is het leuk werk? Ik vind het heel leuk, ja. ja. Ik kan me dat voorstellen. Er ja. komt veel diplomatiek bij nou. kijken... En hele leuke collega's. Dus. Nou, kijk aan. Uh, Simon Carmichael, vind jij dat hij gedateerd is? Want die vraag stelt iedereen uh, op dit moment, nu hij 100 jaar geleden uh, werd geboren. Ja, uh, nou, ik ben. Ik ben zelf gedateerd, want ik ben 60. Maar. Um, ik, <lacht> uh, nou, dan ben ik, ik het ook. Hem, ik hoor hem <lacht> nog met heel veel plezier. Ja. Niet gedateerd dus? Uh, nee, ja. ik denk het niet. En ik zag dus een nieuwe uitgave van. Uh, in columns verschenen. Dat ja. lag in een grote stapel hier in de boekhandel. Dus ik denk dat dat uh, toch nog wel weer wat aantrekt, die dat belangstelling. Het komt wel goed. Ja, ik kan me wel voorstellen ja. dat jongeren, als je twintig bent en je leest Carmichael, dat je dat taalgebruik wat archaïs vindt. Maar ja, dat kan ik dat kan niet zo goed beoordelen natuurlijk. Nee, dat is ja. ook een lastige. Nee. Ja. Jij, maar jij herleest hem nog steeds. Uh, nee ik heb geen uh, boek van hem, dus ik kan hem moeilijk gelezen. Maar die hmm. columns vind ik uh, die op de radio, uh, die jullie voordragen, die vind ik heel erg leuk. Okay. Of de mensen die je zelf voorleest. Ja. Nou, Hein, heel, heel leuk. Uh, ik dank je zeer voor je uh, deelname aan het mysterie van Emily. Je hebt uh, gewonnen. Yeah. Uh, een lampje voor als je niet kunt slapen, maar toch wil lezen. Uh, okay. Of zoiets. Uh, blijf even aan de telefoon. Dan, en uh, dank voor de fantastische muziek die je altijd draait. Het is. Uh, Oh, dat doet mij deugd. Ja, ik Rex. Heel lang niet meer goed. <laughs> <Ja. laughs> ja, uh, heb je wat met de Moody Blues? Uh, ja, ja. Ik hoor enige aarzeling. <laughs> The Story in Your Eyes ga ik zo draaien. Dat... Oké, okay, graag. Oké. Okay. Dag heen. Ja, Dag. Story in Your Eyes van de Moody Blues, een beetje chique popmuziek heb ik dat altijd uh, gevonden. En ze treden nog steeds op. Uh, en ze kunnen het ook nog. Het klinkt nog precies hetzelfde. Alleen de drummer die is de '70 inmiddels gepasseerd. Uh, Graham Edge heet hij. En die uh, laat zich assisteren door een tweede drummer die, die het zware werk laat doen. En hij zelf maait er een beetje overheen. Maar hij heeft er wel lol in, geloof ik. Um, van Mumford Sands vind ik altijd dat het. Net lijkt alsof ze al 100 jaar bestaan. Het had net zo goed in 1970 op kunnen, uh, opgenomen kunnen zijn. Maar dat is helemaal niet het geval met Winter Winds.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 Manford Sands, Winter Wins. Je hebt het idee, ik ken dat nummer al. Dat is ook het genie, denk ik, van Manford Sands. Het enige waar ik me zorgen over maak bij deze band... is van, ja, blijven jullie dit kunstje de hele tijd doen... dan wordt het een beetje een one-trick pony. Wij wachten de komende vijf jaar met belangstelling af. Uh, dat hoef je niet te zeggen bij Stevie Wonder... want die houdt nooit meer op. Boogie on Reggae Woman en hij speelt alles zelf...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 Ja, zo uh, tegen de eenwisseling dacht Carlos Santana bij zichzelf. Wat nu? En dat is ook niet zo gek. Ik bedoel, de man die uh, ging uh, op woedstok als een raket van start... en dan uh, draai je een hele tijd mee. En dan heb je eigenlijk alles wel gehad op een gegeven moment. En toen besloot hij om uh, te gaan samenwerken met jonge muzici... Altijd een beetje bedenkelijk. Hoe pakt dat uit? Nou, het pakte bij Carlos Santana heel erg goed uit... want Smooth werd in 1999 zijn allergrootste hit. Nam die op samen met Rob Thomas... van een blendend popgroepje destijds. Um, broer en zus, Angus en Julius Stone... ze wonen in Australië en ze zingen een liedje... en het heet Paper Aeroplane. Wat oh, leef? All the snow, the So I fold it up and I flick it out. Make the arrow plane. It won't fly self the seven seas to you. Cause you didn't leave my room. But it a waste of hands of someone else. The garbage man. Gotta say, mmm, mm mmm, -hmm. gotta say, mm -hmm. Mm -hmm. So he opens it up and reads it out to all his friends. Amongst the crowd, a heart bright, and a heart will He Walks on home, side from work, the letter falls from his hand. He reaches out only to catch the sky, it's gone with the wind. God said, mm. Weet Sees to you But it's on its way It goes through the hands Then to someone else To find you girl Cause Per aeroplane, Angus en Julius Stone. Uh, over een minuut of vier hoop ik te verwelkomen Rex van Beuningen, voorzitter van de Stichting Promotie Achtergrondmuziek, de SPAM, als mede zelf genoemd Popkenner. Uh, hij uh, houdt zich al weken bezig met frans -talige muziek. Uh, ik verwacht dat het deze week niet anders zal zijn. Goed, straks Rex, eerst Carol King. something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe Dank Don't you feel Goedemorgen Rex van Beuningen. Een hele goede morgen Jan Emans. Ja, wat je naam weer uh, hebt meegenomen, vind ik zo uniek. Want er was een Fransman. Zijn naam was Henri Salvador. Henri Salvador. Een man met vele gezichten. Laten we hem even neerzetten. Inderdaad, vele gezichten. Goed dat je het zegt en we komen daar straks op terug. Maar Henri Salvador was een, een grote uh, zanger, gitarist componist en humorist. En toch was het een serieuze man. Maar ik heb een tijdje met hem in de studio uh, verbleven. Uh, Je hebt hem leren kennen in Harlingen, hè? Ja, hij kwam in Harlingen. Hij kwam eigenlijk uit Frans-Chiana. Hij was een bijzondere vent. En uh, hij is naar Parijs, uh, geloof ik, op zijn tiende... Uh, in, in Frankrijk komen wonen. Maar wij, wij botsten tegen elkaar op in Harlingen. Ja, ja, ja, bij, de... bij de haven, hè? Bij de haven, ja, ja. Want hij had een optreden in de stad Schouwburg van Harlingen. Ja. En jij ging een patatje halen? Inderdaad, en een stukje vis erbij, want uh, ik wilde zijn optreden zien. En we zijn sindsdien altijd bevriend gebleven. Andri, die heeft jou toen gevraagd om hem te helpen bij een opname. Exactement. Ja, je hebben een ideeën bij een... man. Inderdaad, dat zeg ik. En idee bij een production. Parske, hij zat een beetje uh, stuk. Hij zat een beetje vast. En hij wilde een, uh, een leuke plaat maken. Is het nou, dan maken we ook een geweldige plaat. Dan gaan we ook... Uh, en hij stond een beetje serieus achter die microfoon. Wat gaan we doen? En we gaan een plaat maken samen. Zet hem eens even op. Ja. En uh, we that gaan eens even flink am lachen. Am lachen? Lachen, ja. Want als er erbij is, dan moet er niet te serieus worden gekeken. Heb jij, heb, heb jij hem aan het lachen gemaakt? Ik heb hem aan het lachen gemaakt. Harry zal Luister maar. Ja. Hallo, is het gelukkig niet? Ja, nee, maar. Wat deed je dan? Ik stond een beetje gekke bekken te trekken en een beetje. Nou, ik heb ook mijn boek laten zakken en dat soort kleine dingetjes. Uh, maar Harry ging helemaal uit zijn dak. Hè. Een goede stem, een goede performer en uh, hij had een liedje. En we hebben het gewoon een beetje opgevrolijkt. Want euh, een dag niet gelachen, een dag niet geleefd. En dat zeg ik elke ochtend als ik in de spiegel keek. Nee? En wat deed je nou hier? Ja, oh, nou dan zou ik een beetje, nou, een beetje raar te doen hè. Ik deed gek. Ik deed een beetje gek, dat kan ik wel hoor. Je bent wel een malle euh, man nou. eigenlijk. Harry, nou, af. Enfin, Harry, Harry, die ging helemaal Dag jongen, zijn we er al? Nee, nee, we zijn er al. Dus uh, en dat is is uh, in ieder geval een hit geworden en daar zijn we heel blij mee. En daar heb ik nog jarenlang mijn biefstukje van gegeten. Ja, alleen uh, die samenwerking is nooit uh, hernieuwd, hè? Nee, Harry ging voort, ik ging voort, uh. Ik ben van de korte termijn uh, altijd heim. Ik wil eigenlijk zoveel mogelijk ervaring opdoen met mensen en, uh, dit was een. Uh, maar we zijn al, Ik zei al altijd goede vrienden gebleven. Dus, uh, en uh, ik word het even met de luisteren leren, want uh, ik word er altijd erg vrolijk van. Dus kom maar. Oh ja, het is een schikker. Ja, dat is niet wat Nou, ik zit vooral te denken, wat deed jij dan hè? Ja, gek vooral in de studio. En met een veertje onder zijn arm ook dat soort dingen. Ja, oh ja, ja, ja. ja. Dat helpt ook Nou, uh, van die dingen. Oh, het is uit hè? Het is uit Jan. En ik, ik spring je volgende week weer. Is goed. Gekke man ben je eigenlijk. If we were kids again. We'd hang out almost every day running through the dawn, finding the magic and things, and you'd help me climb the trees, pulling me up. To the top of the branches You'd open your book to read The story that felt like we were already in Where you're the king of the apple trees In the orchard where I'd come to eat Where we'd pull the wings off bees To build a bed in the top of the barn and humming through grass we'd sing Out in the fields with the wind in our ears Where birch and bark I tell you my secrets of how I can fly and I'll show you how tonight Carol Smith and the Good Night Sleeps... uit Minneapolis kon ze. Birch Trees and Broken Barns zong zij... terwijl Rex van Beudingen alweer op uh, het station staat te wachten... op de trein naar nou, Roermond. Volgende week is hij er weer. Zullen we het doors nog even doen? Your Last Little Girl... Lost little girl, your lost little girl, your lost. Tell me, who are you? Think that you know. What to do Girl. We zitten in de finale van de Nacht van het uh, Goede Leven. Uh, volgende week is dat programma er weer. Vermoedelijk met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid... met Adeline van Leer. Straks na zes het Radio 1-journaal. Aandacht onder meer voor de zoektocht op de Noordzee. Daar heeft een aanvaring plaatsgevonden en uh, er zijn een aantal vermisten. Uh, de VS en Rusland die praten over Syrië. Er wordt vooruitgeblikt op de onderhandelingen... tussen de oppositie en het kabinet. En uiteraard... Heb Zonderland, die komt ook voorbij. We I killed you on the left once more And we still get Ja, en Van Morrison die sloot de nacht van het goede leven af. Met The Way Young Lovers Do. Ik zeg dank aan Ewald. En aan Liz. respectievelijk Geluid en organisatie of zoiets. Um, volgende week, zoals gezegd, zit hier uh, Adeline van Leer weer. Met één handje in het gips, maar daar merk je verder niks van. je het Radio 1 Journaal. Fijne week.